Het NOS-journaal. Argentinië dient een klacht in bij de Verenigde Naties tegen Groot-Brittannië. Dat land maakt zich volgens president Kirchner schuldig aan wat ze noemt het militariseren van de Falklandeilanden. Zowel Groot-Brittannië als Argentinië maakt aanspraak op de eilandengroep. Kirchner verwijt Groot-Brittannië koloniaal gedrag. Londen stuurde ondanks tot woede van de Argentijnen een oorlogsschip naar de regio. En vorige week kwam prins William eraan voor een pilotentraining. De Argentijnse regering sprak van een provocatie. Groot-Brittannië en Argentinië volgden in 1982 een korte oorlog uit over de Falklandeilanden, eilanden Of zoals de Argentijnen de eilanden noemen, Malvinas. SP-raadslid Simon Polman in Lelystad is door zijn partij geroyeerd. Omdat hij weigert zijn raadsvergoeding in de partijkast te stoppen. Polman heeft het geld aan de voedselbank gedoneerd.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 So picture, love and lie to the bitches P.S. Your hopes are my way too high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 in my What? <laughs>